dijn oh Nou, nou, is sorry, dat uh, lachelijk. Wat is er nou? Wat, sorry wat, dat sorry. E -tune al Ja, belachelijk. De eindtune terwijl we uh, de uh, nog moeten doen. Dan ja, uh, gaan gewoon uh, beginnen. Ik heb een beetje last van uh, jetlag. Oh, van jij? Ja, nou, natuurlijk. Ja, dan komt vorige week. Jetlag natuurlijk. Vorige week zaten we in, uh, hoe heet het, in Salt Lake. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk een enorm tijdverschil. Dus dat is wel begrijpelijk, hè? Even last van een jetlag. Maar, maar goed, dat bedoel goed, ik niet, hoor, Dick. Je hebt last van een jetlag. Ja, maar dat is mijn buurvrouw. Die jij Jet. Die is incontinent. <laughs> Verder mensen, we, we, we hebben nog een hoop te doen. Hallo Wat is er nog, nog zo een? Uh, ik moet even een uh, correctie aanbrengen op het programma van vorige week. Correctie op ja, het programma, denk, uh... maar dat is een week gelijk aan jou te schelen. Zolang ja, maar, dus, uh... Het, uh, het belteam is gebeld. Het belteam, ja. we hebben niet eens een belteam. Over de uh, giraf met. Uh, uh, nee, krijgen we nou weer. Hou ik dat nou? Heeft, Eerst was het uh, met die olifant in. en een koekje. Nou gaan we achter elkaar. Iedereen belt en e-mail maar over die olifant. Uh, dit, nou, hoeveel boot uh, hebben we uh, nou weer? Nou, Wout Zeidsma heeft. Uh, Wout Zeidsma ja, heeft gezegd. Heeft, nou die die dat heeft, is belangrijk, e wat Wout Zeidsma ervan vindt. Nou, uh, wat vond hij ervan? Nou, ik had gezegd twee links. Twee rechts, twee van voren, twee van achteren. Ja, pa, pa, ja en bij een ziraf. één op elke hoek. En één op Met de elke hoek. Twaalf. Twaalf. twaalf po' bij daar uh, hebben we het over. Wat ik vergeten ben om te melden is. Nou, uh, heb we ook nog vier aan de onderkant. Uh, zo was uh, het! Ik de deur, ik hoor de deur. Gelukkig. Zeef bij de bel. Goeiemorgen! Ja, daar heb ik thuis. gelukkig niet, maar toch, ik doe even mijn uit. Ik hebben uh, we wat gemist? Hebben we wat well, uh, uh, we, we well, uh, gemist? De hele ja, opening. Ja, we, maar waarom komen jullie niet eens een keer op tijd? Dat zou wel prettig zijn dat de er eens iemand op tijd binnenkomt. Iedereen ja. komt maar binnen als ze zelf willen. Ja, als we zelf willen? Ja. Ik weet niet. Het is tussen half twaalf en twaalf uur. Heb je Ja, ja. gekregen? Ja, we Niets ja, nee. van ja. niet of dat je er om half twaalf moet zijn. Tussen half twaalf en twaalf uur? Kijk naar toch. We zijn altijd tussen half twaalf en twaalf uur. Kom nooit naar twaalf Dat ook langer gaan. Dat zou ook niet makkelijk zijn. de bus. Ik heb een bus. Ik neem altijd de bus van over oh, elke zaterdag schat hij van 11 uur niet. Dus, nee, eh, nee, en hij stopt altijd voor de Hema. Ach, wat dus leuk. We spreken we altijd even hard. Ah, nee, we kopten koffie bij Wat kan mij in het afschermen de... nou wat bij de Hema gaan doen? We zitten hier met een belangen radio programma. Dan gaan we door die van tijd vertellen wat er over met een topoeze bij de Hema de groot, groot Goed, We gaan door met de Bahama. Ja, de groot, kom op, lachen Heeft u vragen of problemen? Zit u lelijk in de kroop? Wij gaan er niet we zitten, wel meteen met oma, joh. Heeft u vragen of problemen? Zit u lelijk in de kroop? We got a little visit from the Romeo. Ha. They got Hallo, hallo. Is het nog lang? Laa, laa, laa, laa, laa, laa, laa. Wat gaan we doen? Wat een lange, lange. Is het nog lang? Ja, klaar. Klaar. tekst! wat is het? De rubriek probleem. Over jou. Ik heb brieven. Heb brieven. Maar wacht nou even. Over jou. Wacht nou even. Waar is over jou? De protest starten, u brengt, zie jij over joh! Hier is waarschijnlijk de bus van kwart voor twaalf. Nou, kwart voor twaalf, het is ah, nog niet gedaan. Dat is nog het hele komt vijf over heel! Ah. En wij, de, dat ja, is, dan is dan toch even voor half weer. Ja, maar dan moet je overstappen. Oh, dan moet je over. Oh, dan moet maar dan moet je overstappen. Dan moet ik naar de bus, dan maak ik nou even over de busregeling, Ja, nou weet ik. Het kan er niet scheren, maar ik ga bijna scheren met de bus. lekker een half uur bij die halte staan. Ja, met het regen. Goedemorgen, Hebeetje! Hoezo, wat blijft u nou, u oh, oh. er nou? Hoe verder laat het oh, oh, oh, oh. dus, uh, Welke bus had hij nou, ja. Hebeetje? Wat oh, he? oh, maakt er nou uit? Welke de bus die je veel te oh, oh. laat hebt oh, oh. toen is zo lang begonnen? Oh, oh. Oh. Van, die, van de dingen, van die problemen. Uh, wat zijn er voor problemen? Ik heb uh, jij problemen, de groot? Nee, ik niet, oom Joop. Oh, uh, ik jij zegt jij hebt problemen. Dat zei hij, nee. Ik heb hier een brief. Een brief? Er is een brief. beste oom Joop. Wat is er, Jo? Ik heb zo last van de hik. Heb je last van de hik? Nee. Ik, heb je de hik? Nee. Uh, en je zegt, dat zeg je, je zegt ik heb de hik. Ja, maar ik bedoel... Je zegt ik heb los van de hik. Ja, maar... Heb ik, je geen hik? Nee. Waarom zeg je dan dat je los bent van de hik? Omdat ik met hem ben. Dan moet je je adem inhouden. Hou, hou, hou oh, je ja? adem eens ja. in. Gewoon je adem oh, inhouden. Ja, ja. Niet ademen. Hou je ja. adem in. Ja. Inhouden. Oh, ja. Hou in. Gewoon in houden. Hij krijgt benauwd. Dat maakt niet uit. Dat is goed. Hou vol. Ja, maar krijg hem benauwd. Dat maakt niet uit. Dat gaat allemaal goed. Ja, dat gaat goed. Hij gaat opzetten. Dat hoort zo. Hij loopt blauw af. Ja, dat kleurt lekker bij zo Een Suikerklontje is ook goed. Gooi er eens een suikerknontje in. En op terug. rug. Je moet op z'n rug weg. Nee, harder. Op die rug in. Op die rug komen, ja, natuurlijk. Zet hem eens op z'n kop. Op is ja, een bom, de is een bom, dit Even een bom, kop is een bom, dit is een bom, hem de een bom, dit de een bom, dit is een bom, dit Ja, oké. Ok. bom, en is een bom, dit helemaal. een en dit is een bom, dit en een en dit en een Groot, sta er niet zo stom te kijken, gewoon, hoe voel je je? Ik heb de hik. Ah, Ik heb de hik. Hij heeft de hik. Oh, Nou, niet één is oh, toch ja, genoeg te oh, achterhalen? Ja, mijn vinger bleef hangen. Uh, mijn vinger bleef hangen. Mijn vinger blijft ook wel eens hangen. Oh, ja. we, met de eerste gast, een heel belangrijke gast. Wat jij persoonlijk aangenomen, de groot, wie komt er ook weer? Ja, wie komt er? Oh, dat hè? is in het kader van de centheid voor Politieke Partijen. Oh, ja? ja. ja. voor Politieke ja, Partijen. Dat komt er dan, de verkiezingen. Ja, wat hebben wij, krijgen wij nou? We ja, gaan we toch niet het programma ook... onderbreken voor ja. de voor Politieke Partijen. Ja, wat is dit ja, het nou, zou nou wel weer? Moeten, hè? Ja, moeten. moeten. Zegelijk, voor Politieke Partijen. Nou, wie komt er dan? Wie komt er dan? Pim. Four thousand. Oh beep for a Oh for a time, time. U, uh, u bent, uh, ja dat was een probleem, u uh, gaat uw eigen partij uh, gaat u starten, begrijp ja. ik, hè? de, ja. de, de Pim-Voortuin partij, ja. en, uh, maar u had eerst toch uh, met, hoe heet die partij ook alweer? Uh, nee, daar gang. was, uh, daar een ben een u mee geboren, een beetje bonje, ja. was dat nee, is niet zo leuk uh, gegaan, heb ik, hadden wij het idee, dus toch ja, een ja, beetje was het een vervelende, ja, nee. vervelende ja. sfeer. Ja, nee, ja, om eens dus even de sfeer te schetsen, ja. die was echt heel goed. Ook oh, oh, oh, heel goed, zeg ik. ja. hadden andere indruk. Ja, we Jeetel. Het was een buitengewoon plezierige sfeer. Een ja, plezierig ja, ja, ja. gesprek. Nou, wij hadden toch een aantal opnames van die van die, besp van die, spreking, van die de laatste bespreking. Yo. En die, was, die is toch een Kijk, Even, even yo, opnames yo, ervan. Yo, ik hier... Even een stukje laten horen hoe de sfeer was uh, toen u in de bespreking was. Oh, er vallen wel een paar klappen, zou ik zo zeggen, wat ik hier hoor. Allemaal. Uh, maar de sfeer was buitengewoon goed. Respectvol uh, naar elkaar toe. vriendschap zou je denken. daar uh, we moeten op u gaan stemmen. Dus kunnen ja, we ja, toch een beetje ja, weten ja. wat voor soort iemand u ja, bent. Ja. Wat, uh, wat bent u nou eigenlijk? Een wat een bent man, u nou eigenlijk maar. voor een man? Ik ben een man die zegt wat hij zegt, wat ja. hij denkt en doet wat hij denkt, uh, wat hij zegt. Uh, uh, zou u, wat u zegt. voor mij nog één keer kunnen halen? Voor mij ook nog keer. Ik ben een man die denkt. Wat, hij zegt. Ja. U u zegt wat u zegt, wat u denkt, wat, wat, wat u zegt, u. U wat, doet. Uh, wat, wat u denkt. denkt. Wat, wat u Doet wat, wat u zegt, ah, u, oh, u zegt wat oh, u uit. doet en u denkt wat u zegt, wat u doet wat u doet, wat u doet, wat u denkt, ja, wat u zegt wat u denkt, wat u doet. Die wat, die dat, hij doet wat, wat hij doet. Yeah. Da ja, dat zegt hij. Dat zegt hij. Maar dat doet hij niet. Dat doet hij niet. We gaan afsluiten. Dit was een uitzending in het kader van de politieke partij. Kijk, van waar heet het over? De ramen vallen eruit, zeg! Nou, ik vond nou de uh, prijsvraag. Kom op, ja, op met de prijsvraag. Opgave van, uh, van vorige week. week. En uh, Laten we nou eens zonder die Dikke worden. Leo. Gaan Goh. we nou spieren? Ja. Nou, ja. ja, ja, dat komt ah, weer, nou Ja, zeker. Goedemiddag allemaal. Leo. Ja, Dikke Leo. Hallo, meiden. Hallo Leo. Hey Beppie. Leo, nee, even de vraag van vorige week. De vraag van vorige ja, week. Ja, daar kom je toch voor. Ja, ja, ja, dan dan dat vraag toch niet? Ja, die meiden die. Nou, ja, dat vind bandje. ik ook wel even. Wat ja, was de vraag van vorige week? Ja, die heb ik hier op het cassettetje. Wacht, kassettetje kassettetje even. ik haal hem even erin, uit joh. de doosie. Dat ken doos hier. Oh, oh, oh, oh, wat gebeurt nou? er? Ik laat de dossier. hier. Hou dat nou toch in je ja, Hier heb ik hem al, een cassettetje. En dan doe ik hem in de cassette-recorder. Wordt het niet van tevoren allemaal geregeld? allemaal. E-jakt, zie je, hier zo, e, even, e En dan e -act. E -act. Ja, zacht, nou gaat hij, ja, dan gaat hij, doeken. ik hem, er, ja. nee, wacht, oh, dat gaat oh, hij oh, er niet het anders nee, zo, nee, ga, nee, dan zo, zo gaat ken. hij erin, Juist. is het nou voor een gemiering ja, nou, nou, allemaal? doe ik het kleppie dicht en ja, dan hoor, zeg ik, eh uh, nou. Play. Even kijken, deze, play. ja. Play. Nee, dan gaat hij. Nee, nee ho, oh, wacht even, deel nou, deel. Gaat nee, hij staat nou op Nou oh. nee, Even stoppen. Nee, er even. O, stop, daar de bank, gewoon naar de dat ja. ja. ja, is even nieuw allemaal, hè. Ik, ja. ik heb hem, ik heb een nieuw. Staat. Hij is van de vrachtwagen gevallen, de vrachtwagen. dus er zit een deuk hier in, Zo gaat hij erin, ja, nou is-ie, ja. Hier, dat is-ie. Nou, ik op play Ja, play, romp Nou, de vraag. Wat hoor ik nou, wat niet? Oh wacht, nee, oh dat hij hoor zit er ik. verkeerd om in, want oh. is aan het omdraaien, oh. even wachten. Het ik, ik word daar zo nou moe van, hey, hey, ja, ja, ja, kan er nou niet één een keer eens een keer doen, maal. Het is nieuwste van nieuwste, hè? Het is, is alf jaar nieuwste van ja, nieuwste, ja. nieuwste, kijk ja, dan, dan in dan de gebruik van mij. Nou, nu moet ik op playen, nu druk op playen, Nou, bij de microfoon, dan horen we het allemaal. ik houd hem even bij de microfoon, dan heb je het mooiste geluid, hè. Luister, hoor. Nou, wel luisteren, hoor. Morgen, mevrouw Spagenburg. Zijn we nog bij Hans Anders geweest? Wat? Geluid, geluidje, hè? Dat klinkt wel even, hè? Dat is, al even, ja, super. Ja, het is allemaal Japans, natuurlijk, Ja, ik heb er nooit zoiets Ja, van daar nieuwste Niels de Wat voor type nummer is dat? En dan he. Er, he, zo, zo eens even kijken. He. Nou, we dat gaan gauw verder. Kom erop. op, dat was de vraag. Nou, dan komen de antwoorden. Ik moet ook alles boy. doen. Nou, dan zal nooit eens iemand zeggen van nou, dan gaan we lekker gauw door. Dat was de vraag. En dan komen de antwoorden. Pang, pang, pang, pang. Nee, hoor. We gaan op ons gemak een type nummer op te schrijven van dat barrel. Ja, hier heb ik hem. Het is dus Super Sound 2XT 3 l Ja, maar het is. Wil dat wil ik niemand hebben. Ja, maar ze zijn nou. Uh, ze zijn niet uh, het is goed nieuw hoor. Ja, wachtlijst hoor. Nou, ja, wachtlijst Kom op daar met die antwoorden. Ja, Wachtlijsten! Nou, dan begin ik met Jan van der de de de oh, okay. uh, de de Kamp. Jan van der Kant uit Jouwen. Nou, Goedemorgen, mevrouw Sparkenburg Zijn we nog bij Hans Anders geweest. Oh, ja, wat ja, een leuke dag, nieuwe ja. bril. Ja, was de vraag. Ja. Nee, ja. nee dat, komt, zij neus ja. dat zijn mijn neusgaten. Ja. Ja. Ja. Dat zijn mijn neusgaten. Wat is er al eentje ja. natuurlijk, hè? Ja, ja, gelukkig gelukkig een mee. En uh, Deze is van uh, Piet Kobersen. Piet Kobersen? Wat had Piet Nou, die naam. Goedemorgen, mevrouw Sparkenburg. Ben je ja, nog bij Hans Anders geweest? Wat een mooie nieuwe, nieuwe bril. bril. Niet niet te nee, goed. Hans zit deze week ergens anders. Ja. En die bril, dat is mijn ja. nieuwe poesje bij haar. Poesje? <laughs> ja, kijk even, ik laat hem. Ik heb hem hier. Kijk even. Laat ja, hier. dat hoef ik allemaal ja, niet ja te zien. Deze is ook leuk voor Henk Dekker. Henk Dekker, daar komt Henk Dekker, jongens. Nou, dan gaan we hou je vast aan alle kanten. hè? Want dan als Henk Dekker komt, dan weet je het. wel, hè? Goedemorgen. Goedemorgen. Klaarke brunnen, ja. bent u nog bij Hans Anders geweest, wat een mooie nieuwe bril. Nu dit zegt, ja. ik heb bij Hans Anders mijn rood-witte stokel gehad liggen. Wat zijn ze zuiver? Wat zijn ze zuiver? Bert Elbers uit Eindhoven. Ja. Goedemorgen, Goedemorgen mevrouw Sprake Bent u nog bij Hans, Hans Anders, anders nee. geweest? Nee. Ja, wat een leuke nieuwe. Wat een leuke En toen zei je de Henk Dekker. En nu zie ik pas hoe lelijk jij bent. Oh, nee, leren, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En en daar uh, kom ik niet op, Rijnmond Rijnmond op hey. Rijnmond Rijnmond Rijnmond he. Raymond van Loon, dat weet ik he. Goedemorgen mevrouw ja, ja. Spakeld. goedemorgen. Ik weet niet meer, anders krijg een leuke nieuwe bril. En toen ja, zei hij, wat was dat graag? Uh, Nee, want ik eet, ik eet geen gans. Ik eet geen gans! Oh, ik eet geen gans! Kordebeuker, blauwe. beuker, nou ja. Doe de morgen mevrouw smaken. En de groot haar op! Ja, Nee, dat is een shampoo die ik net heb leeggemaakt. Dit Dit is de in, Oh, oh, al... De... Al... Ja, wacht even, wacht even. Dat doe ik even. Dat oh, andere cassettetje doe ik met de cassette? Ik heb ja, hem mee doen. naar huis genomen van vorige week. Oh, je ja, je heb met ik gehoefend? Nee, ik heb dat ik precies in het gaatje kom. In het zakje dan, maar wacht even. Ja, nee, ik heb hem hier. Ja, ik pak hem, Hou ik hem weer bij de microfoon, dan hoor u weer hoe hij gaat. Daar komt hij. Pasal, pas? Ja, een play, je hè? Ja, dat is, right? ja. ja, is prachtig geluid. Dan hè? Dan ga ik zo. Ja, daar kom je in. Even wachten op het zakje. Even wachten op het zakje. ja. het zakkie. Leo. Oh, ja nee, wat wat nou nou? Wienaar, kijk, is dat nou. is het mooie, kijk, ik heb mooi. nou, heb ik op uh, pauze. Oh. Pauze, oh, oh, ik heb op de cassette, er zit een pauze toets op. Oh. Ja, nou, oh, nou, nou dat zie nou, je ziet er wel. Die is Niels, dus Japan, Ja, ja nee. dat dus Japans, hè. Maar dan ken ik hem dus, uh, van, net zo lang ja. kan ik hem vasthouden, ja, totdat ik het heb gezegd. Dus je komt eigenlijk altijd te goed uit, want je moet wel zelf hoe lang het zakje is. Kom maar dan, kom op dan, roep even de winnaar. Oh. Nou? Hé, hebben, ik hoe kan dat ie... ja, nou? Ja. Hoe kan dat nou? Dus Mijn vinger schiet van de pauze af. Pau... Ja, ah, ja, ja. Dat is ja, niet ja, ja, dat over. Ja, ja. ja kun je hem net enkele, zo lang maken als je wil. Nou, in wil, ja. no, ja, principe. Maar ik ga er thuis nog even mee oefenen. Ik heb van die dikke duimen, hè? zijn van die kleine gepomst. Dat is allemaal Japans natuurlijk. Dat komt wel goed hoor. Ja, dat komt goed. Dan dat zien we dan wel weer. Nou, Kom op de groot, want die is er weer. Cyclus, ja, dan lees hem wel weer even voor. Leo, laat dat nee, nou iemand anders even doen. zo. Leo, laat nou. Nee, maar ik heb dat allemaal. Ik heb er ook een van aan. Ik heb een oh, telefoonboek nou, heb ik voor zitten telefo lezen. Nou, thuis. Dat zal wel lekker gegaan zijn bij de telefoonboek. Nee, dat ging perfect ja. hoor. Ja. Heb, heb je nog ja. mensen gebeld? Nee, maar er was niemand thuis. Ja, niet dat je een keer gelezen had natuurlijk. Ja, nee, kan de winnaar, ja, ja dat is de deze week gaan, de ja, winnaar hoor. van die schitterende die gaan, donkerblauwe rugzak. Ja, waarom oh, met gouden letters te lezen staat. is geworden. wie is het? Henk van Groningen. Benny van Groningen. Benny van Meel. Oh, Benny van Meel. Benny van Meel. Niet Benny van Groningen. Nee, Benny van Meel. Benny van Groningen gaat niet door. Nee, ligt niet zo. Benny van Meel. En die boont in de kost de de verloren de straat. De Gijster. De Gijster. Oh, is die weer van huis? Nee, nee, nee, oh, is die verhuisd. de Geister? ja. De de geister Nee, niet laat. weg nee, ook geen weg. Nee, nee, weg. Ook nee, weg. de geister. niks geen straat. Geisterstraat weg Nee, Alles is weg. Alleen de geister. Alleen nee, hoe is het toch? vier. In gereidelijk. In Oh ja, maar ja, zeg, ik bedoel maar. Ik zei ik bedoel hè. Ja, natuurlijk, nou, he? oh, ja, ja, helemaal vlak bij elkaar, hè. De verbindingen zijn zo snel. Ja, hoor, oh, nee, ja. natuurlijk. Nou, dat wordt dat nou, wel zo leuk, Dick. Oh, ja, ik ben ja. zo benieuwd, ja, te groot. groot. Oh, oh, dan komt uh, tot oh, tot. Goedemorgen, mevrouw Spakenburg. Ja, ja, bent u haal, nog bij Hans Anders geweest? Wat een leuke nieuwe bril. Wat? Die komt niet van Hans Anders. Die heb ik van de praxis. <laughs> the I have <in> the <laughs> Ja, oh, die is ja. cijfers, hè? Nou, ik uh, zou zeggen, ik ga er weer van door nou, Want ik heb nog meer de nieuwe te doen, opgave natuurlijk uh, De nee. nieuwe opgave Oh, de nieuwe opgave Oh, natuurlijk, op ja, die ja. zou ik bijna ja. vergeten ja. Ja, ja. ja, natuurlijk, de ik nieuwe ik opgave, ja. opgave. Ja, Wacht ja, even, ja, die natuurlijk. heb ik hier ook op een cassette. En nee, weet niet op dat cassettetje Nee, uh, wacht, het staat op ditzelfde cassette. Je hebt het van de week opgenomen Met die kampioenschap Van het schaatsen Hoe heet uh, Geerden is van de vuil. van de, de, ja. de Daar heb ik hier de vraag. De Wacht even, ik heb hem scherp staan. De vraag. Daar komt hij. De vraag van, de vraag, van de volgende week. Is. Geerden van de We hebben net minutenlang naar jou gekeken toen het afgelopen was. We hebben alles gezien. We hebben lip gelezen. Hoe is het toch mogelijk, hè? Nou, oh, Ik zal de waar? vraag nogmaals laten horen. Hoe is het, het hoe toch mogelijk, ja, hè? Ja, ja. Hoe is het toch mogelijk, hè? tweehonderdste seconde. Hoe is het toch mogelijk, Hoe Dat je bijna op het podium Vorige week, he? ja. hoe is het ja. toch mogelijk, ja. he? Als Deze had een leuk antwoord op W. Ja, maar hoe is het toch mogelijk dat hij tweehonderdste seconde langzamer was? Ja, is het en Buiten het podium viel en sturen naar Dick voor mekaar. Dick voor mekaar? Dik voor mekaar. Apenstaartje. .totros.nl dat Ja, ik voor je En daarin hebben wij nog net even tijd! Ja, bij de trots op Radio D. En hebben wij nog net even tijd? Want we zitten al dik aan de tijd. Dit is toch niet waar? Wat is dat? Ik word daar nou toch nog, denk Ik dacht dat ik hem uitgezet had. Ik dacht dat ik hem uitgezet had. Oh, met de groot! Oei, fietsen! Ja, je wel? Van de bakfietsen! Van de bakfietsen! Ja, hoe is het met jou, vogel? Ja, waarom bel je? Een nou, ik heb een beetje haast, want ik krijg binnenkort een nieuw telefoonnummer. Oh ja, waarom dat? Nou, dat is makkelijker voor de klanten, weet oh, Ja, wel? ja, ja. En uh, dat heb je nu nog niet, dat nee, nummer. Nee, het is nog in gebruik bij andere mensen, uh, maar ja. zo gaan die het weg doen. Dan krijg ik het weer. Ja, ja. Zal ik het dan vast uh, noteren, dat nummer? Ja, ja. Wat is het? 1-1-2. Oh, zeker nee, dat is Zit maar. Oh, dat is op achteraan die ah, goed zijn. Eh, uh, nou, luisteraars. U zit er natuurlijk weer op te wachten. En wij natuurlijk ook. Maar het hoofdpunt van deze week is weer aangebroken. Hier is einde 30 seconden van nee, meneer De Groot. meneer De Groot. Ja, ja. Nou, heel Nederland gaat er weer recht voor zitten, ja. want er komt wat hoor. Dat kan je wel verwachten, hè? Hier in... wel verwachten. Nou. Hier, is de de de Groot. Groot. Ja. hier is meneer De Groot. Hier is meneer De Groot, weet De uitslag van de consumententest voor de... En Zeggen we nou weer allemaal, een consumentenbond wordt erbij gehaald. Wat is het nou weer? De meneer De Grootsteenclub hebben De meneer he. De Groot, dat is ook klinkt. De meneer De Groot, alsof je he. het over de kamer van Koophandel hebt. De meneer he. De Groot. een nieuw soort zeep uitgetest. De ik heb oh, een nieuw soort zeep ja. uitgetest. Koeienzeep. En... Koeienzeep? Ja, het is dus, uh, gloedje nieuw, is toch? De oh, heel oh. Nou, oh. en, en hoe beviel het de koeienzeep? Uh, het beviel niet. Beviel, beviel niet. Waarom en... beviel het niet? Uh, ik krijg die zwarte vlekken er niet af. Ik krijg die zwarte vlekken er niet af. Nou ja, vergeet vergeten maar weer, hè? Nou. wie kan voor de deur, want dus, wat is er voor jou, Wat is er? Weet u ook hoe laat het het? Ja, gaat? er ook een bus om kwart over twaalf? Ja, dat weet ik niet, maar uh, je kan wel met mij mee rijden. Oh, maar hey, ik moet naar huis toe, hè? Ja, maar dan moet ik ook rijden. Oh, dan kan dan ook goed naar huis. Mensen, dit ja. was hem elkaar. als u nog een leuk antwoord heeft, dat was de vraag ook alweer. Ja, dan, uh, We hebben net minuten lang naar jou gekeken. Ja, dat, was dat was toch mogelijk, hè? Ja. Als u daar een leuk antwoord op heeft, dan stuur je er even op, aan uh, wat was het? Uh, ik voor, voor elkaar. Ik voor mekaar, goed opletten. Aperstaatje. Ja, Aperstaatje. Aperstaatje. Sport.nl en voor woensdag, daar gaat hij nog lekker mee. Ja ik zou zeggen, fredig weekend. Goedemiddag! Bedankt. Bedankt. Bedankt. Bedankt. Bedankt.